De advocaat van Ross houdt later vandaag haar pleidooi... en vanmiddag doet de rechtbank uitspraak in de zaak. Afgelopen nacht zijn in Franse steden... bijna 300 mensen gearresteerd bij voetbalrellen. Algerije plaatste zich voor de finale van de Afrika-cup... en duizenden Algerijnen gingen in Frankrijk de straat op om dat te vieren. Algerije was vroeger een Franse kolonie. In Parijs werd gefeest op de Champs-Élysées. Daar schoot de politie traangasgranaten af.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 Volgens Marktplaats komt het steeds vaker voor dat zogenoemde kopers een phishingbericht willen sturen met een valse link naar een bank. In zo'n geval geeft Marktplaats een waarschuwing. Bezwaar maken tegen boetes voor het illegaal binnenrijden van een milieuzone is de moeite waard, meldt de Telegraaf naar onderzoek. In een kwart van de gevallen wordt de boete kwijtgescholden. Het OM zegt tegen de krant dat er juridisch veel haken en ogen aan de milieuzone zitten.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 Ja. En we zijn er weer in. Het tweede uur gaan wij uh, het hebben over de zonstroom open. We gaan het hebben over hoogbezoek in Agatha kerk En uh, uiteraard sluiten wij af waar we mee begonnen zijn. Pride at the Beach met Anja Westerwel. Leontien Treiber, welkom. Ja, dank je. je. komt lekker vaak langs. Ja, hier ben ik weer. <laughs> en, uh, ja, ik had uh, uh, de vraag willen stellen van groei jij niet uit je jasje. Ja. Maar die heb je al uh, deels beantwoord, want... Uh, er zijn natuurlijk wat, wat minder vrolijke gevallen bij ja. in En daardoor heb je wat plek, zou ik maar zeggen. Ja, we groeien, we groeien eigenlijk enorm. Maar doordat er inderdaad uh, af en toe iemand uh, verhuist, opgenomen heet dat. Maar in onze taal is dat verhuizen. Overhuizen. Dat proberen we zo lang mogelijk te voorkomen. Maar ja, soms kan het niet anders. Ons overlijdt ook iemand. hebben we helaas geen invloed op. Waardoor we toch weer wat ruimte hebben nu. Dus mochten er mensen willen komen, van harte welkom. Ja, en je hoeft je ook niet aan te melden. Je mag gewoon naar binnen lopen. Je mag gewoon naar binnen lopen. Iedereen. Iedereen. Mag altijd. Ja. Het um... wordt steeds makkelijker gelukkig allemaal. Gelukkig. Dat is de bedoeling toch? Ja natuurlijk maar, maar zie je dat ook? Dat, Gebeurt het ook? dat het ja, ook? Ja, ja, ja. ja. We, hebben, we, een hebben, een, we krijgen we hebben steeds meer vrienden uit de buurt. Steeds meer mensen beginnen te voelen. Ik wil eigenlijk meteen iets voorlezen als jullie dat goed vinden. Ja, doe. Want ik vind dat een ander eigenlijk... dat nog veel mooier kan verwoorden wie wij zijn en wat we doen. En dan hebben we het zo even over Zandstroom open. Is dat goed? Want dat is eigenlijk weer iets nieuws. En dit, is... Nou, dit, is, dit is een reactie van iemand die bij ons binnengekomen is. Een heel dierbare vrouw. En zij heeft dat achtergelaten na ons grote feest. Benefietfeest 20 juni. En zij schrijft... Over over zandstroom en dat zegt heel veel over het imago en dat zegt hebben we andere dingen. De zandstroom, misschien wel een club waar we allemaal nog eens mogen bijhoren. <coughs> zoveel warmte en zoveel liefde, dat moet je eigenlijk niet willen missen. Zandstroom, je bent uniek. En ik vind eigenlijk dat anderen dat beter kunnen verwoorden dan ja, ja. wij zelf. Dat is heel mooi. Ja. ja, dat is heel mooi. En het is ook altijd leuk als je zo'n reactie krijgt. Ja, dat is wel. Dus dan. wel promoten. Nou ja, maar dan, dan, dat betekent eigenlijk dat steeds duidelijker wordt waar we mee bezig zijn en waarom we het doen. Voor wie we het doen en hoe belangrijk het is dat dat ook door de gemeenschap gedragen wordt. En dat gaat supergoed in het dorp. En misschien is het toch wel goed, want er zijn altijd mensen die voor het eerst luisteren, ja. of die het niet horen. Je ja. zei zelf al. Er zijn nog steeds mensen die het niet kennen. Ja. Wat doet Zandstroom in het kort? Uh, nou, heel het? kort, uh, zijn ontmoetingscentrum Zandstroom, helemaal ontvol, in Zandvoort aan Zee, is bedoeld voor kwetsbare ouderen, proze ouderen, waaronder mensen met een haperend brein. Zo noemen we dat. En een haperend brein is een woord dat we zelf verzonnen hebben. En dat is eigenlijk, vinden wij, een vriendelijke woord voor mensen uh, met dementie. Of andere vormen van een breinziekte. Want dat kan ook. Het hoeft niet alleen maar dementie te zijn. Er komen bij ons ook eenzame mensen die verder helemaal niemand hebben. Geen netwerk. Zijn ook allemaal van harte welkom. Eigenlijk maken we met elkaar het leven een beetje leuker. Dat is het idee. En we proberen heel erg uh, te denken in mogelijkheden en niet in beperkingen. We houden niet van hokjes. De samenleving zit vol met hokjes. En wij proberen die hokjes allemaal weg te halen. Eén groot hok. Dus het maakt ons geen klap uit. <laughs> of je laag opgeleid, hoog opgeleid, beperkt of niet beperkt bent. We denken in mogelijkheden. En we, er zijn ongelooflijk veel kansen. Er kan zo verschrikkelijk veel wel. Dus uh, we doen ook aan omdenken. Omdenken. Omdenken. En bij omdenken bedoel ik dat uh, dementie is natuurlijk een hele ingewikkelde, pijnlijke ziekte. Maar daar zit ook schoonheid in het hele verhaal. Um, er kan nog zo ontzettend veel. En daar gaat het zo weinig over. In de krant, op tv. Nou, Dat is ja. het geluid wat wij laten horen. En, zien. en om Goed, die reden gaan ja, we het... even door. Hebben wij Zandstroom open georganiseerd? Ja. Ik... En Zandstroom open is iets nieuws. Dan doen we iedere maand, iedere derde dinsdagmiddag van de maand. Nou, daarom zit ik hier nu ook. Want aanstaande dinsdag is het zover. 16 juli van kwart voor twee tot kwart voor vier. Zandstroom open, het woord zegt het al. Het is open, iedereen mag komen. En de gasten, waarvan we nooit weten wie er precies zijn, ontvangen we dan beneden in onze nieuwe ruimte. Dus de ingang is dan echt via de tuinkant. Ja, dat verbracht een beetje verwarring bij mij. Ja, dat is, dus een is ook oude, verwarrend. Oude smederij, dat is aan de achterkant. Nou, dat doen we. Daar zit er, ja, daar zit, dat is aan de achterkant. En we doen, daar zit een reden achter. Want achter onze tuin loopt een poort. Dus zeg maar achter het glasatelier, kunstenaarsatelier van Ellen. Dat is de oude smederij. Ja, kan je via de tuinkant bij ons binnenkomen? Dat noemen wij de artiesteningang. Is en, dat de ingang op het pleintje? Dat is een klein nee, pleintje. Het, is echt, het is echt een. Als je het niet weet, dan is het heel lastig. Je moet echt achter die smederij zijn. Daar is een steeg. Die heel veel mensen niet kennen. En daar zit de poortdeur naar onze tuin. Nou, Die staat die dag natuurlijk wagenwijd open. Mm -hmm. En we doen dat uh, omdat we het eerste deel zeg maar, van die middag zijn we alleen met de gasten. Nogmaals, dat kan iedereen zijn. Het liefst niet het hele dorp in één keer tegelijk. Maar er kunnen allerlei <lacht> mensen zijn. En dan vanaf een x moment, zeg vanaf kwart voor drie, drie uur komen daar onze Zandstroom clubleden bij. En op het moment dat ik eerst iedereen bovenlangs laat gaan, geeft dat heel veel onrust in de groep. Nou, dat willen we natuurlijk zien te voorkomen. Dus dan is het ja. het fijnste als mensen uh, achterom komen... en als ze per ongeluk bovenlangskomen... is het ook helemaal niet erg zolang ze maar meteen even naar beneden gaan. Want anders, ja. Het is ook hartstikke leuk als je eerst die tuin even bekijkt. Ja, tuurlijk. Maar daar kom je meteen door naar binnen. Ja. Ja. En dan als je die tuin gezien hebt... dan kom je eigenlijk meteen in de volgende verrassing. Want mensen die het nog niet gezien hebben... Uh, de nieuwe ruimte beneden ziet eruit als een levend kunstwerk. En dat betekent dat er... Uh, nee, van alles. Boven. Nou, kom dan gerust beneden. Je weet niet wat je ziet. Ik heb al diverse opmerkingen gehad van mensen. Het lijkt het paradijs wel. Kan ik hier ja, niet wonen. Kan dus ik hier niet komen wonen dus ja. Het is heel ja. kleurrijk. Het is een hele goede fijne sfeer. Het is van alles te voelen. Van alles te beleven. En dat doen we. Er zit natuurlijk een visie achter. Dat doen we. Omdat mensen met een haperend brein hebben aanbod nodig. Op, op die gevoelswereld. Op het emotionele brein. Waarom is dat te kort dan? Nou, het is meer dat als je kijkt naar mensen met een haperend brein, dan gaat dat haperen in het hogere brein. Dus geen hogere wiskunde, dat is eigenlijk helemaal niet ingewikkeld, maar waar het denken zit, waar je oriëntatie zit, daar gaat het haperen. Dus dat betekent dat het handig is om geen vragen te stellen, maar bijvoorbeeld aanbod doen. Nou aanbod doen kan je op honderdduizend verschillende manieren. Door middel van dans, door middel van muziek, mm -hmm. door middel van tanieren, door middel van een kleurrijke ruimte. Ja. Op ja. dat vlak, dat functioneert nog heel goed. En dat is een van de redenen waarom wij daar uh, steeds maar weer aanspraak op doen. Ja, dus net als eigenlijk met kinderen vaak op het strand. Dat ja. ze beter kunnen onthouden dat ze bij het beertje zijn. Ja, dan nou dat ja, ze bij strandpaal het strandpaal 13 ja. zitten. Ja, en, en uh, er, zit, er zitten overeenkomsten. Mensen ja. met een Haber- en Brein zijn geen kinderen. Kan je ook niet als kinderen. Maar de positieve benaderingen, ja. het, het, het spelen, spelenderwijs, is ook super belangrijk. Ja. Heel bijzonder. Ja, het is ook bijzonder. Het is ook bijzonder. Wij zijn zelf ook iedere dag weer uh, verrukt, verbaasd over wat je daar kunt voelen. Wat er gebeurt. Hoe mensen ja, die je oneerbiedig gezegd misschien geen cent meer zou geven. Toch bijvoorbeeld voor elkaar gaan zorgen. Dat ze betrokken uh, raken bij dingen. Dat ze zich weer van betekenis voelen. Nou, dat is ook waar, waar we op sturen. Hè. Daar doen we ook steeds een appel op. En dan ja, op zoek naar talenten. Wat is jouw talent? Oh, heb ik een talent? Ja, zeker. Iedereen heeft een talent. Meerdere talenten. Ja, hoe interessant is dat? Zijn jullie ook wel eens in het weekend open? Nee, Mensen tot iets, nu toe nog niet. Maar ik acht niet uitgesloten dat dat er wel een keer in zit. Daar hebben we het ook regelmatig over. Want dementie stopt natuurlijk niet op vrijdagmiddag. Zie, nee. je, zie je iets leuks? Ja, daar ga ik zo over hebben. Uh, uh, voel, je, voel je vrij. Ja, ja, ja. Nou, dat past een beetje in, ja. in het thema ja. van de dag al. Ja, ja, ja, ja. ja vrijheid. Uh, denk ja. Ja, okay. 75 jaar vrijheid, capevrijheid. Ja, mooi. Ja. Ja. Uh... ja, het stopt natuurlijk niet op vrijdagmiddag. Nee, dat klopt. Uh, dat klopt. Krijg jij, uh, als je dat zou willen, middelen om, de, om, om uh, van de gemeente of, of van wie dan ook, om de, de, het weekend in te vullen? Nou ja, dat, dat, dat zijn dingen die moet je goed met elkaar overleggen en goed met elkaar bespreken. Ik bedoel, dan heb je extra personeel nodig. Ja, natuurlijk hebben ja. ze van alles nodig. En je kan niet voor één of twee personen open. Dus, dus dat is. Uh, ja. Er zijn, de inzorgbalans heeft het natuurlijk ook, hè, dit is van Zorgbalans. Er is thuiszorg, er is prettig thuis. Nou, er zijn ook allerlei verhalen dat Prettig Thuis gaat uitbreiden. Die Plus willen dingen gaan organiseren. Hmm. Pluspunt welzijn, natuurlijk, is er ook. Ja. Er is hartstikke veel, in mijn ogen is er nog steeds niet genoeg. Want er zit nog heel veel eenzaamheid, heel veel mensen thuis die niet uit die huizen komen. Moet je ook weer weten hoe je ze daaruit vandaan haalt. Heel veel mensen zeggen nee. Hè? Mensen met hapere brein zeggen per definitie mee nee. Als jij iets voorstelt heb je zin om, dan is het bijna altijd nee. Ja, het en nee. En nee betekent geen nee. Is niet hetzelfde nee als ons nee. Maar dat nee is vaak omdat mensen bang zijn. Omdat ze het niet meer overzien. Dus de clue is dan om ze te verleiden. Om, om, om ze mee te nemen naar iets leuks. En vooral niet te gaan vragen heb jij zin om dit of dat te doen. Ja, Want dan kunnen ze niet over... Ja, eigenlijk niet zoveel. Zeggen, gewoon een hand pakken en zelf die beweging maken dat je weggaat. Want op het moment dat je gaat uitleggen wat je gaat doen, dan zit je weer in dat denkende brein. Nou, als je een foto ziet van een van een, een haperend brein, dan zie je letterlijk dat daar de gaten vallen. Dus ja, we moeten ophouden met vragen stellen. Ja, ja, je, ja. Moet het, je moet het <laughs> gewoon doen. En dat, is, en dat is 180 graden andere communicatie. Want we zijn gewend dat onze communicatie verloopt. Normaal gesproken via je vragen. vragen. Ja. Ja. Je, je wil iets weten. Je wil iets weten. En je moet op, de, op een andere manier moet je iets, ja, ook moet je iets spelen. Uh, ja. <laughs> nou, uh, ik had hier een uh, cadeautje gekregen van je. Ja, ja, ook heb en een kaart erbij genomen. Een kaart. En daar staat voel je vrij op. En die bracht ik dus gelijk in... Uh, ja. uh, in het, uh, in het voor... <coughs> Sorry, <coughs> prachtige anzichtkaarten. Ja. Uh, hoe kom je eraan? Nou ja, die, die hebben we gemaakt met de clubleden. Bij ons komen clubleden, geen mm -hmm. cliënten en patiënten, maar clubleden of deelnemers. En dit maken we tijdens een atelier. Uh, en op een gegeven moment bedachten we van jeetje, dus de, regelmatig wordt er dan toch ook nog weer iemand opgenomen in het ziekenhuis. Wordt ziek, kan niet komen. Hoe leuk is het dan om, om een mooie kaarten te sturen... En we hebben daar ook een naam aangegeven, want wij noemen dat uh, Zandstrooms blijmakende improvisatiekunst. Dat is eigenlijk een van onze nou, ik vind het ook handelsmerken. Trist. Ja, dat ja. vinden wij ook. Het is heel kunstzinnig. Ja, ja bijzonder. En, en op iedere kaart staat, we zijn, er zijn twaalf kaarten. Het is, een, het is een hele serie. We hebben ze op het feest ook verkocht. Dat is de volgende vraag. Oh, ja. <laughs> ja. Ze zijn te koop, absoluut. Ze zijn te koop. Nee, ze zijn absoluut te koop. Uh, en dan ga je naar de bovenkant. Uh, in de Ja, Daar moeten we dan even nog met elkaar een goed prijsje voor bedenken. Volgens mij hebben we ze tijdens het feest verkocht voor 1 euro per stuk. Nou, gezien je? de kwaliteit. Dus is, uh... Als je er een mooie, ja. uh, mooie serie in pakket ja. van maakt, ja. zou ik zeggen op zijn minst tientje. Ja, mooi mooie donatie. Ja, van, toch? ja en, dat, en, dat, en dat geldt, want daar waren we natuurlijk mee bezig, kunnen we dan weer gebruiken voor het Zandstroom theatertje Want dat is ons nieuwe project. Daar hebben we hebben nog één ruimte. <laughs> ja. En daar gaan we een theatertje bij maken. Ja, voor de clubleden, voor de voor, hele, door? Ja. Van ja. alles. Dan kan er nog meer ontstaan. Een ja. beetje in een Parijse sfeer. Met veel goud en rood. En, uh, kom maar eens kijken. Ja, dat, dat moeten weer. we zeker weer eens doen. Oh. Uh, zeker een omdat ik, ik heb de hele tuin nog niet heb gezien. En die ja. staat er ook alweer een tijdje. Ja. Uh, dus dat gaan wij, ik ga dat zeker doen. Ja, mooi. Hey, Jullie zijn van harte welkom. Ontzettend bedankt voor uh, weer uh, een, een, een uitleg over het open. De derde. Ja. Uh, nee, de, de derde... vijfde. Het is alweer de vijfde editie. Ja. En het is aanstaande dinsdag. We dinsdag de 16e. En we doen het iedere derde dinsdagmiddag van de maand. Een okay, dus, nieuwe uh, traditie en we blijven daarmee doorgaan. Ik zit nog een beetje met de ingang. want ik pro probeer... Dan nou, kom jij, jij lekker de... boven langs. Dan nee. zorg ik dat je. <laughs> <laughs> Oké, okay, zal ik, ik het kan... nog een keer nee, zeggen? Ik, yeah. ik sta bij Bluis voor de deur en dan. Bij Bluis voor de door. Blas. Nou ja, dan ben je warm. Dan ben je heel ja, dichtbij. Als je Dan moet je dan... Weet je waar die garages zijn? Ja. Die autogarages? Ja? Nou, als je daar zeg maar recht doorloopt, tot je niet meer verder kan. Dan heb je links, heb je de steeg. Ah, oké. Okay. En die steeg zeg maar, die loopt tussen... Uh, tussen het atelier en de, tussen en de, de woningen. Tussen atelier, okay. atelier en de woningen. Dus via het pleintje linksaf en dan ben ik bij ja, de tuin. Ja, via de garages tegenover de, Café Bluis. Ja. Een mooie richtpunt. En dit is elke dinsdagmiddag nee. en om... Kwart voor twee tot uh, kwart voor vier. Bijna goed. Iedere derde dinsdagmiddag van de maand. Oké. Okay. Elke en, derde dinsdagmiddag van de maand. En toevallig is dat nu aanstaande dinsdag 16 juli. En je mag binnenkomen om kwart, kwart voor twee. twee. En het duurt tot kwart voor vier. En je gaat er rijker vandaan. Symbolisch dan dat je er binnen bent gekomen. Oké. Okay. Dat beloof ik. We zijn benieuwd. Heel goed. Dankjewel voor de komst. Graag gedaan. En bij het theatertje willen we het nog even spreken. Dat is helemaal goed. Komt Dankjewel. later. Mooie en jullie ook bedankt. We zijn weer aan, uh, uh, aan zet en uh, ik heb Fred ook iets over Sissy horen zeggen, die gaat een uh, tentoonstelling doen aan het eind van het jaar, maar uh, tegenover mij zit uh, Sask Saskia Kruiskens, Sandra Kruiskens en Paul Sweerts en die uh, doen een zomerexpositie hoogbezoek in de Sint-Agata-kerk. Uh, ik heb daar een stukje over gelezen en uh, onze pastoor Dami had volgens mij een zeer bijzondere band met uh, uh, de keizerin. Ja, dat kun je wel zeggen. Dat om, heeft die, om zo eens te beginnen. Dat heeft hij weten op te bouwen. Die keizerin die uh, voelde zich helemaal geen keizerin. En die kwam min of meer incognito uh, naar Zandvoort. En zij uh, had voor zichzelf het idee dat ze van alles mankeerde. En ze dacht dat zo'n kuur aan, uh, aan zee dat, haar, dat dat haar wel goed zou doen. En bovendien was ze bekend met de society arts... Dr. Metzger in Amsterdam. En daar had ze haar, haar hoop op gevestigd. Dat uh, alles met haar weer goed zou komen. En daarom kwam ze naar Zandvoort. Incognito met uh, 40 kamers boeken in een hotel. <laughs> maar ze kwam in ieder geval niet als keizerin. Nee, nee, ja. nee. nee, nee. Hey, um, daar hebben jullie de zomerexpositie in de kerk aangewijd. Deels, um, Deels, ja. Deels? ja. Deels ook nog, ja. We hebben deels ook nog uh, de, een, de expositie van vorig jaar uh, gebruikt. En natuurlijk alles over de, uh, de, de eerste jaren van de parochie. Waar zij dan uh, onder andere deel uit... Het uh, uit de, de, de, de, hele heel, heel prille begin van de parochie, toch? Ja, Want ja was de de, eerst, dat was in 1854 uh, toen ja. is de kerk in uh, wat nu gebouwde Krocht is, uh, is gebouwd. Dus dat was het, uh, het begin. En in die kerk heeft zij ook gekerkt, uh, Sissi. En... Uh, Daarom hebben we die, uh, de, de voorkant van de kerk, uh, dus waar het altijd en zo staat, dat hebben we uh, op doek. Dus dat hebben we een beetje nagebootst. En, nou ja, om dat ook te laten zien uh, hoe het in die tijd was. Want onze huidige kerk is natuurlijk van 1928 dat we vorig jaar hebben gevierd, het jubileum. Oké, okay, uh, Paul, wanneer wordt de uh, expositie geopend? Morgenochtend, zondagochtend om 12 uur. Dus er is eerst een dienst om 10 uur. En als dat afgelopen is, dan uh, staat alles staat inmiddels al klaar. Dan is koffie en om tien uur wordt dat met een kort feestelijk programma geopend. Um, het opbouwen van zo'n uh, expositie. Waar haal je je st stukken vandaan? Want je, de, de historie is de historie. He, dus je, je weet dat ze hier geweest is. Je weet dat ze wat gedaan hebben. Hoe kom je eraan aan, aan stukken? En wat exposeer je dan? Ja. Nou, ze is niet alleen hier geweest. Ze heeft ook dingen achtergelaten. <laughs> ja. Vrij uniek. Uh, voor zover bekend is er in Nederland heel weinig van Sisi uh, tastbaar achtergebleven. Uh, het bezoek aan Zandvoort is haar zo goed bevallen. En die verstandhouding met die pastoor van toen, die Lamy. Dat was zo goed dat uh, ze heeft de allereerste keer een geldbedrag geschonken. Uh, later heeft ze gemeente daar ook nog een, een mooie beker uh, aan toe te voegen. Die beker is helaas... Uh, Onvindbaar. Niemand weet waar die beker gebleven is. En toen ze het tweede jaar uh, zes weken hier op bezoek is geweest. Toen heeft ze een toezegging gedaan dat ze iets zou achterlaten. En toen is er per post later een, zoals we dat noemen, een kassuifel bezorgd. Met haar wapen erop geborduurd. En, en dat stellen we heel nadrukkelijk tentoon. Een Cassuifel en, is uh, uh, iets wat de voorganger, de pastoor, uh, aanheeft. op, op hoogtijdagen. Dus ja, ja. het is echt een, met uh, goudborduursel en uh, inkleurig. Het, het is een mooi exemplaar. Er zijn eenvoudiger uh, uitvoeringen. <laughs> <laughs> Daar kan ik wel iets bij voorstellen. De pastoor's lopen er niet zo bij. Nee. Nee. Ze hebben mooie Cassuifels, <laughs> maar veel minder kostbaar. Ja, ja, en, en voor de rest hebben we uh, heeft ze er bestond in die tijd ook een, wat ik het maar zo noem, een logboek van de kerk. En daarin heeft ze ook haar handtekening gezet met een korte boodschap en ook een handtekening van haar dochter die meereisde. En een van de, van de commandanten uit dat hele groep, met 40, met 40 mensen kwam ze in, in Zandvoort wonen. Uh, de Hofmaarschalk, zal ik maar zeggen... zo'n meneer, uh, Maarschalken, dit en dat... die heeft ook... daar hebben we dus tastbare bewijzen in dat boek... die zijn dus in de kerk, in de vitrine te zien. En die zijn dus tamelijk waardevol... en ook echt ja. historisch materiaal. Want niemand heeft zoiets. Het is een heel, heel oud boek dus. Ja. ja. Sandra. En in dat boek uh, hebben he, de, uh, de vroegere pastoors ook uh, verhalen geschreven... en daar staat dus ook... Uh, ja, beschreven van Lamy... dat hij uh, Sisi heeft ontmoet en zo en alles. Dus vandaar dat we het uh, weten. Want anders was het uit overlevering... denk ik niet uh, bewaard gebleven. Maar dat is het leuke. Tegenwoordig houden we dat boek niet meer bij. Maar ja, misschien een gemiste kans. Al hebben we natuurlijk ja, geen jammer, ja. hoogplaatste personen meer... die de kerk bezoeken. Nou. Uh, maar het was toch uh, leuk geweest... om een beetje de uh, geschiedenis... zo bij te, uh, ja. bij te houden. Maar ik denk dat de laatste pastoors... Uh, ik denk vanaf... Pastoor Kaandorp, dat het niet meer bijgehouden uh, is. Maar dat is ja, soms jammer ja, dus ja, ja, voor dit soort dingen natuurlijk wel. Maar, maar goed, we hebben natuurlijk wel kerkbladen waar we uh, de historie ook uit kunnen halen. Maar we is het goed idee om gewoon weer een gastenboek achter in de kerk te leggen. Waar ja. mensen wat hun boodschap kunnen schrijven. We ja. hebben net de mensen van Zandstrom gehad die ook een mooi boek ja. hebben waar mensen iets opschrijven. Ja. Die, uh, misschien de, is het probleem wel dat er te weinig gasten komen. Ja. <laughs> dat is een probleem wat zich in, uh, in heel Nederland en misschien de rest van de wereld wel voordoet. Maar ja, goed. Um, je mag natuurlijk niet bladeren in dat boek. Nee, helaas niet. <laughs> Tenminste, alleen hoge plaatsen. <laughs> nou ja, zou, omdat jij dat ook zegt, het is een, een, een, een heel groot stuk historie. Zeker uh, als je hier begint bij Lamy. En dan de, de hoogwaardigheidsbekleders. Dan zou je dus... In de loop van die story misschien nog wel ook leuke verhalen tegenkomen. Er zijn heel veel verhalen uh, in. Uh, onze oud-pastor Dick Duivens uh, citeerde daar graag uit uh, toen hij hier uh, werkzaam uh, was. Het, is, het nadeel is alleen dat het heel moeilijk te lezen is. We hebben nu uh, stukken uitvergroot. Maar dan nog uh, is, het, is het lastig lezen. Uh, Dick Duivers kan het wel, uh, die, die kan het wel aardig ontcijferen allemaal, maar het is. Het is moeilijk hoor. En, en het gaat dus ook, ook ja, heel ver, uh, ver, ver terug. Maar dat, ja, het, is, het is gewoon leuk dat het er is. Uh, ja. Ja. Dat is juist leuk. Het leuke ja, maar historie. we hebben dus de, de, de dingen die voor deze tentoonstelling van belang zijn, die hebben uitvergroot. Uh, oh, dat kan, je, die, dat kan je dus wel dat lezen? Kan je, dat kan je le lezen, maar nogmaals, het is uitvergroot, maar ook dan is het nog lastig lezen. Ik kan het zien, maar jullie hebben er wel een vertaling of een, een, een Nou, nog staat. niet. We laten het graag oh, we hebben er nog wel, We hebben het ja. vergroot en nog een loop erbij gelegd. Okay. En nou ja, mocht dat heel veel problemen geven, dan zullen we er nog een vertaling bij zetten. Nou ja, Paul, als je toch niks te doen hebt, dan... Uh... Het, is, ja, het is echt kroontjes pennen. Ja, ja, maar, met sierkrullen en dubbele letters. Heel ja. lang uitgerekte woorden. Ja. Moeilijk leesbaar. Ja. <laughs> die tentoonstelling die wordt uh, uh, zondag om 12 uur geopend. En hoe lang blijft die en wanneer kan je komen kijken? De tentoonstelling is te zien tot en met 15 september. Ik dacht dat uh, monumenten zondag was. Dus de laatste keer dat we dan uh, niet meer... En dan zijn we open. Alle woensdagmiddagen van 2 tot 4. Zaterdags van 2 tot 4. En op zondag van ongeveer half 12 na de kerkdienst tot 2 uur. Ja, er is niet elke zondag een kerkdienst. Maar we zijn wel elke zondag. Ja, zo. al, maar je bent wel elke zondag ook. Ja. ja. ja. <laughs> dat zou ik even niet geweten hebben. Maar dat, dat kun je Sandra wel toevoegen. Ja, dan kan je wel. die hebben het schema in de hoofd zitten ongeveer. Dus, uh, uh, goed, die tentoonstelling hè? Want het is elk jaar zo. Elk jaar is er een tentoonstelling. Heb je veel aanloop uh, van uh, uh, mensen ja. die, die speciaal komen voor, je, voor die tentoonstelling? Ja, mensen die erop geattendeerd zijn uh, en weten dat dat er is, die, die zie je verschijnen. En uh, voor de Zandvoorters en de bekenden, we doen nu een aantal jaren die tentoonstelling. Hè? Vroeger met Zandvoortse kunstenaars, met een bepaald item. Uh, dat is de laatste parkeren vervangen door, door een zelf uh, naar voren gebracht uh, mm -hmm. onderwerp. Dus wat de toekomst brengt, dat weten we ook niet. Maar uh, naar dit soort tentoonstellingen komen toch mensen in de vakantietijd uh, wel kijken. en uh, Ja, ook toeristen die, uh, die de tijd inruimen om, de, om te komen kijken. Ja. Je, je bent ook aangemeld bij de VVV, uh, staat hier ook <laughs> ja. Over, uh, ja, Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Uh, uh, we hebben ook uh, gesprekken met het uh, Museum Zandvoort. Uh, daar willen we ook wat mee. Het museum gaat namelijk ook in het najaar uh, een expositie doen uh, over Sisi. Met een andere invalshoek, uiteraard. Ja. Maar uh, daar, we hebben nu uh, met, gesproken. En nou ja, we kijken of we in de zomer nog uh, de PR wat uh, gezamenlijk kunnen uh, doen. En dan uh, zijn wij hen weer behulpzaam met eventuele ja, materialen maar... van, uh, van ons. Want er is nog meer dan we nu tentoonstellen, uiteraard. Ja, er ja, moet een heleboel zijn. Uh, het is een heel stuk zandvorst geschiedenis. Uh, um, en eigenlijk is dit wel de, de top die hier ooit uh, geweest is. Ja. Ja, ja. Maar dit is ook een echte jaar Want uh, Fred Rooshaart gaat ook al een tentoonstelling van Sisi's. En dan bedoelen we meer Sisi's uh, ja. uh, uh, organiseren. Dus het hele, alles zit aan elkaar geknoopt aan vrijheid. En sissie jaar. Ja, ja, een, ja, in allemaal toeval eigenlijk... Uh. Want we hebben het niet van tevoren met elkaar overlegd. Nee, nee maar het is wel heel mooi. Andere dingen. Ik heb nog ergens iets, ook een theater. Iets, ook iets met Sissy, Maar ik weet niet zeker of dat over Sissy ging. Maar dat ging wel ook over allerlei... Uh, ja. voorbeelden ja. in de historie. Dus dat zou ook. kunnen. Ja, het is grappig ja. om te zien dat het allemaal een beetje aan elkaar uh, zit. Dit ja. Jaar. Ja. Ja. ja. Dat zie je ook in dit programma. Pride, vrijheid, Sissi. Ja. Uh, het komt allemaal aan elkaar. En dat is leuk. Ja, ja. Um, Absoluut. Kort samengevat... Zondag om 12 uur is de opening van de uh, tentoonstelling Sissy. Ja. Iedereen mag komen kijken. Heel graag, ja. En dan uh, door de week, woensdag? Van 2 tot 4. En zaterdag? Ook van 2 tot 4. En de entree is gratis? Ja, ja. Zeker, zeker. We hebben wel een bus uh, voor, een, uh, <laughs> ja, voor, een, uh, voor een bijdrage aan uh, de toren. Die, uh, zoals iedereen ziet, uh, uh, gerestaureerd moet worden voor een heel hoog bedrag. Maar het moest echt, dus we zijn ook begonnen. En, uh, ja, elke bijdrage daaraan is uh, welkom. Ja, ik zat te denken, kan je daar niet gewoon naar boven klimmen voor uh, 5 euro? Nee, dat, uh, uh, dat kan niet. Dat is, is uh, overwegingen. Bovendien, bovendien is het erg gevaarlijk. Dat zagen we gisteren middag. Ochtend. Een harde knal, gisterochtend. Ja, ja, ja. Sloeg in de toren. In de toren? Nee. Ja, iedereen vroeg zich al af waar het en, gebeurd was. <laughs> Dat zeggen. En de vroegers moesten rap naar beneden. Die gingen ook meteen naar huis. <laughs> Dat zou ik ook doen. Zondag gaat dit even nuanceren, geloof ik. Ja, nou, ze, zij zagen de flits langs de steiger uh, komen. En daarna hebben ze zich dus afgevraagd van... Want de toren uh, heeft een bliksemafleider, uh, maar... Uh, toen zeiden ze, ja maar dat steiger niet, dus ze gaan dat nu even informeren of ze dan wel veilig uh, staan. Ja. Maar ze waren heel erg uh, geschrokken uiteraard. Uh, ja, ik, ik, ik was niet in Zandvoort, maar ik hoorde iedereen gisteren over de knal. Ja, het was, ja, ja. Ja. Eén en daarna niks. Het ja. stortregende en in die regen kwam die knal. Ja, heel raar. Ja, verbaasd. Ja. Maar de toren staat nog. Ja. Ja, gelukkig. Ja. Hey, uh, nou, ik, we gaan kijken naar de tentoonstelling. Zondag wordt hij geopend. En daarna is hij uh, woensdag en zaterdag te bekijken. En zondag te bekijken. En nou, we hopen op veel bezoekers. Ja, wij ook. Ja. Ja. Dank voor uw komst ja. en uitleg. Ja. Okay. Dankjewel. Bedankt. Het laatste onderdeel van deze uh, langzaam zonnig wordende zaterdag, want dat is toch wel belangrijk, uh, is Parijs at the Beach. Nou, als ik naar links naar mij kijk, zit de voorzitter van LHBTI. En als ik tegenover mij kijk, zit een bestuurslid van LHBTI. En naast mij en die... zit de penningmeester van LHBTI. Ja. Dus wat dat betreft. Wat dat betreft. Dat is goed maar je kunt zien dat het met LHBTI. het zonnetje in zijn hand wordt ook meteen weer toeneemt. Zoals het ook bij iedere Pride het geval is. Ja, nou, de stichting is de stichting. En die moet ervoor zorgen dat deze doelgroep zich een beetje bekend maakt. en allerlei activiteiten gaat ontwikkelen. Waarvan één activiteit is de Pride at the Beach en uh, Anja Westerwel die heeft een prachtig programma meegenomen ja. over Pride at the Beach. Anja wat doe jij in de Pride at the Beach groep? Uh, nou, ik, ik uh, uh, hou me bezig met de organisatie uh, van, uh, van de Pride. Uh, ik uh, ben natuurlijk bij alle vergaderingen die daarover gaan. En uh, ik uh, ben nog maar uh, jong uh, in het team. Dus ik kijk uh, vooral uh, erg naar wat er allemaal gebeurt. En uh, uh, ja, ik, uh, ik hou het een beetje op mijn manier in de gaten. Maar ja. jij bent niet alleen uh, betrokken bij Pride at the Beach. Jij bent ook ambassadeur. Ja, dat klopt. Dus daarin, we hebben flyers van, uh, van Pride at the Beach. Dus ik ga regelmatig naar allerlei bijeenkomsten... en uh, roze zaterdagen, zondagen en wat er zo meer is... Uh, om, uh, om de Pride te promoten natuurlijk. Om uh, mensen zoveel mogelijk naar de Pride te krijgen. Daarnaast organiseert Anja... De roze borrel. De regenboogborrel. De regenboogborrel. Regenboog ja, ja, ja, ja. De ja, ja, ja. ja, nou ja. <laughs> roze regenboog. Het, <laughs> Anja <laughs> hebt het hartstikke druk. Um, Pride at the beach is een onderdeel van uh, Pride. Ja. Vroeger heette het Gay Pride, maar dat is Pride. Klopt. Pride begint op uh, zaterdag, de 28 Ja. Nee, 27 e met de Pride 20ste? Walk. Oh ja, met de Pride Walk. Ja. En sluit zondag, daarna uh, is het 3 augustus of zo. Ja. Ja? Klopt. Dat onderdeel uh, maandag, dinsdag, woensdag Pride at the Beach. Wordt yep. ook uh, ondersteund door Amsterdam. Maar je noemt zelf al uh, roze uh, zaterdag, roze zondag, uh, roze kermis... Is dat allemaal een opmaat naar die week? Naar die Pride Week? Nee, eigenlijk is dat uh, uh, op een gegeven moment gekomen... Uh, dat uh, andere uh, ja, steden uh, ook regenboogsteden uh, werden. En dus ook de diversiteit en met name LHBTI daarin ondersteunen. En uh, zo langzaam maar zeker... vroeger was er maar één roze zaterdag ergens in het land. En langzaam maar zeker zie je steeds meer uh, uh, gemeentes die de regenboogsteden... Boog, vlag hebben eigenlijk uh, zich daarmee bezighouden. En er ontstaan overal uh, groepen die organiseren dan roze zaterdagen of zondagen. Uh, en daarmee uh, uh, ja, vertegenwoordigen ze de lhbt gemeenschap. Ja, ik ik zag het dat dat landelijk op. hoor. Er is wel één landelijke landelijk, ja. landelijk roze zaterdag. Ja, maar er ja, zijn okay. ook heel veel mensen die iets... Net zoals je ook een, was dit ja, een Pride oor. hebt. Ja. Een Utrecht Pride hebt. En een Rotterdam Pride Ja, Pride. pride. Ja, ik, ik, ik, ik zie er steeds meer komen. Dus het, ja. Het wordt steeds meer. Ja. Maar ik zie ook mini kennelparetjes komen in Utrecht ja. en Alkmaar. Ja, ja Alkmaar Horen. Ja, Zelfs ja. een kleine, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja echt heel goed, kleine parades. Um, in plaats van een uh, kennelpareet wordt de, het begin van de Pride at the Beach anders geopend. Ja. Uh, laat even over het programma hebben. Ja. Inmiddels is dat een programma. Ja, zeker. Ik kan me ja. nog goed herinneren, uh, Roy, drie jaar geleden waren er drie activiteiten. En hoeveel activiteiten hebben we nu ongeveer? Want anders moeten we gaan tellen. Even kijken, als we, dan nemen we de expo's mee. Ja, um, alles? 1, 2, 3. Uh, totaal 15. Dus, Ja, um, dat is ja, wel een hele, dus, uh, een hele vraag. Laten een heel we gebeuren, ja. Laten we op de maandag beginnen. Ja. Nee, eigenlijk moeten we al eerder beginnen, want het museum. Het museum gaat al eerder, hè? 28e met Price and Prejudice. Uh, dus dat is de eerste expo. Maar ah, die is lopen. Die. Is open? Ja, uh, die is nu al open. Ja, die is wel, maar goed, hij staat als uh, vanaf onderdeel, 18, ja. ik, uh, ja, onderdeel van. Um, en dan hebben we de uh, Body in Love Expo. Um, dat zijn uh, foto's die uh, ook uh, ja, een, een, een uh, eerbetoon aan uh, uh, het lichaam eigenlijk. Um, oh, oh, dat is in de Haltestraat, geloof ik. Ja, ja, dat klopt. Dat is even kijken in de Haltestraat bij het atelier. Dan uh, hebben we de uh, Roze Kunstlijn Expo. Um, en die is, uh, even kijken, uh, waar is... in de Passage? In de Passage, ja. We hebben we het over de, de Passage Met, uh, Fred, ja in de Passage ja. nummertje 20. Ja, precies, helemaal goed. Nou, dat, is, dat zijn de exposities die er zijn tijdens de Pride. Uh, in het programma staan ook exacte mm -hmm. tijden en dergelijke. Ja. En dan maandag... De 29ste. Dan begint het uh, echte feest natuurlijk. Uh, dan oh, beginnen we met, uh, met verzamelen. Op een sta uh, stationplein. Hè, of voor het station. Um, en uh, uh, dan is er al van alles te doen. Uh, decibel staat er met, uh, met muziek. En, uh, uh, en dus er is al een pre-party. Zoals we dat noemen. <laughs> Pre-parties. <laughs> pre after en after-parties. Uh, en het kan niet om. En uh, uh, daar beginnen we dus al met. Uh, um, op het plein. Met, uh, met um, Beetje muziek. Uh, uh, muziek. En uh, ja eerder is er ook al op het. Kerkplein een pre-party. En die begint al om half twaalf. Met... Um, uh, Patty Pam Pam. <laughs> <laughs> dus dat is de uh, Dancing Queens. En uh, Ashley Knight. En uh, nog twee, uh, twee gasten. En um, nou ja... Dan, zoals ik al zei, uh, is iedereen op uh, het station uh, Plein. Uh, uh, de laatste trein, geloof ik, met, met belangrijke mensen, laat ik het zo zeggen, die komt om half drie vijf over half drie of zoiets. Ja. De NS heeft trouwens twee extra treinen ingezet. Eén om één uur en één om half twee. Helemaal juist. Ja. En, um, en uh, Dus dat is fijn, want dan kunnen mensen echt lekker met de trein komen... lekker wat drinken tijdens de parties en, uh, en uh, uh, genieten. Um, en dan om drie uur dan vertrekt de parade. Uh, hm. En die gaat uh, uh, wandelen... En er zijn ook wat auto's met, uh, uh, toch? Een paar open auto's ja, met uh, ja. mensen versierd en dergelijke. En uh, die gaan dan uh, naar het, uh, uiteindelijk het, het uh, uh, raadhuisplein. En, en de via de, via de boulevard en de zeeweg geloof ik. de zeestraat. De op. De zeestraat, ja boulevaar, boulevard, uh, kerkstraat naar beneden, kerkplein, ja. raadhuisplein. Precies, ja. En, uh, en dan op het raadhuisplein is de opening om 4 uur. En dan uh, begint het uh, grote feest. Dan dus, is dus eigenlijk uh, Pride at the Beach geopend. Ja. En dan zijn er op, op diverse locaties is er nog van alles te doen. Klopt, uh, Er is dan op het, uh, uh, het Raadhuisplein dus feest. Dan is op Gasthuisplein ook nog de Queen of, of the Beach uh, Songtra Festival. Um, <laughs> so dus <tra> -festival. <laughs> dus uh, dat, dat is uh, uh, heel hmm. gezellig met drag queens, die, uh, die dan ook een, toch een soort van uh, wedstrijdje met elkaar hebben. Um, uh, dat begint om half vijf. En dan hebben we uh, bij Holland Casino op het Badhuisplein ook nog um, een, een dj die daar gaat spelen. Dus uh, ja, en dat gaat door tot, uh, tot avonds uh, 11 uur geloof ik het laatste uh, gebeuren. En uh, ik zie hier zelfs nog uh, dat er tot drie uur s'nachts uh, uh, wat gebeurt bij die dj. Uh, bij, het uh, bij het casino, ja. ja. Dus um, nou ja, een hele nachtfeest. Dat is een, een, een vrij drukke maandag. Ja. Dinsdag is het wat rustiger, heb ik begrepen. Ja. Dan is er smiddags op het gasthuisplein een en ander te doen. Ja, dat klopt. Dan, dan, dat zijn de, alle activiteiten voor kinderen. Um, dus uh, ja, een, een, een regenboog uh, uh, marionettenspel um, uh, en, en uh, verhalen en uh, uh, er worden ook pannenkoekjes gebakken geloof ik en uh, uh, dergelijke. Er is wat, dat, wat uh, um, uh, wijn uh, uh, en, en art. Uh. Maar dat is, dat is niet voor de kinderen hè? Nee, dat is niet voor de kinderen, nee maar dat is voor ja, de kinderen. Ja, ja. <laughs> en uh, dat, dat is op het Gashuisplein en uh, bij het Zandvoortmuseum. Is er, is er dan uh, uh, ook uh, natuurlijk de exposities en wijnproeverij? <coughs> en dan um, is er later op het gashuisplein de Pride Goes Cultural. En dat is natuurlijk ook in relatie met uh, het. Um... Dan gaat het eigenlijk over van een kinderprogramma naar een volwassenenprogramma. Ja, ja, ja, absoluut natuurlijk. Um, en en uh, dus dat Pride Goes Cultural heeft uh, ook te maken met, met uh, Remember the Past, Create the Future. Uh, dat dat we ook de past, dus ook de cultuur en de, en de mooie dingen van vroeger. Er komt een koor, mannenkoor uh, manoeuvre en uh, dansers. Dus dat is, wordt ook heel leuk. En is er, oh, er uh, ook nog film? Er is ook nog film, roze filmdagen in het uh, Circus Zandvoort. Ah. Uh, en daar wordt uh, Film Riot uh, getoond. Dus uh, da, dat, kan, uh, dat is ook dan de roze filmdaag eigenlijk, dus tijdens die periode. Heb ik het goed gezien dat die film aansluitend is aan de uh, Avond? Qua tijd? Uh, ja, die, uh, de film begint om negen uur s avonds. Okay. Dus, het, dus het koor is uh, de, tot negen uur. En het koor is en, inderdaad en, uh, tot negen uur. Ja, dan gaat klopt. iedereen de bioscoop. Zijn er ja, nog kaartjes uh, beschikbaar? Ja, absoluut. Ja, zijn nog kaarten uh, te, te, te koop. En uh, die kun je dan uh, inderdaad bij, bij het circus. goed kopen, ja. Ja. Nou, dat is een heel, heel druk programma. En dat was de dinsdag. Ja? En dan uh, woensdag is de laatste dag. Ja, de afsluiting. D Dinsdag niet te vergeten hebben we ook nog Dykes and Dogs. Oh ja. Uiteraard. Uh, daar gaan we vanaf Clubnotiek. Lekker met de hondjes over het strand wandelen tot aan Bloemendaal en terug. En dan kunnen we gezellig nog wat drinken achteraf. En er zijn nog lekkernijen voor de hondjes daar. En dus het wordt heel gezellig. Hartstikke ja. gezellig. En ja. uh, uh, dat is altijd de vraag. Er zijn altijd mensen die dat zich afvragen. Mogen er alleen maar Dykes and Dogs meelopen? Nee, of... daarom hebben we het ook genoemd. <laughs> dykes and Dogs and Others. Dus and others. iedereen Aha. is welkom. Ook mensen zonder honden natuurlijk. Die ja. wel leuk vinden om een wandeling te maken. Die ja. zijn natuurlijk van harte welkom. Nou, dat is welkom. Dat is meelopen. Ja, zeker. Ja. En uh, woensdag, ja, dan uh, gaan we het afsluiten. Dat is het alweer uh, gebeurd. Ja, dan is dat alweer gebeurd. En dan hebben we dus natuurlijk een closing party. Die begint om vier uur smiddags. En dat is bij Mango's uh, Beach Bar. En uh, ja, dat duurt dan tot 12 uur. En uh, om half 12 als echte afsluiter, hebben we vuurwerk. En uh, op het strand. Dus uh, dat... Uh, ...wordt een gezellige afsluiting met muziek en vuurwerk dus. ja um, In vergelijking met vorig jaar Roy, is dit een, een bijzonder vol programma. Um, jij als voorzitter van LHBTI en dus ook uitvoerende van de Pride. Zie jij nog meer mogelijkheden om te groeien? Ik zie nog heel veel mogelijkheden om te groeien... Um... Het is natuurlijk een festival van diversiteit. En dat benadrukken we nu steeds meer. Doordat we niet alleen maar. We zijn begonnen met drie avonden feest: uh, in de zin van party, dance en muziek. Uh, en nu hebben we een hele dag met de cultuur. Uh, we hebben de poppenkastvoorspelling uit de kast in plaats van uh, in de kast. Uh, dus allerlei <laughs> verschillende dingen. Uh, en ik denk dat het veel verder zou moeten groeien. We kijken heel erg uit om volgend jaar een goed sportelement aan toe te voegen. Uh, en we kijken ook uit naar het toevoegen van jongeren aan, uh, aan de Pride in Zandvoort? Um, ik sprak iemand die was naar Duitsland geweest en die zegt daar stikt het van de jongelui. Waarom is dat in, in Zandvoort niet? Ja, zullen, zullen we uh, ervoor moeten, moeten, moeten zorgen dat het uh, inderdaad aantrekkelijk wordt om, uh, om jonge mensen naar mm -hmm. deze Pride toe te brengen. Ja. En uh, ik denk dat in, uh, uh, in Amsterdam wel heel veel uh, jonge mensen natuurlijk ja. zijn. Ook op de Pride. En uh, uh, dat is juist het idee om die mensen hier naartoe te, te trekken. En ik hoop en ik verwacht ook dat het uh, dit jaar ook meer zal zijn. En ik denk dat het ook heel belangrijk is. We hebben natuurlijk Damien, die is pas twintig. Uh, die heeft toch niet zo'n hele leuke uh, ervaring nee. gehad... toen hij in Zandvoort naar school ging en dergelijke. Ik denk dat er ook nog heel veel jongeren zijn. Daarom is de paard ook zo belangrijk. Uh, die toch nog wel wat moeite hebben om helemaal zichzelf te zijn... of zichzelf te laten gaan in hun eigen plaats. Mm. Als een plaats als Zandvoort. Ja, dan, uh, dan denk ik toch aan, aan, aan de woorden van, van Fred... Dat wij ons gelukkig moeten prijzen in, in Nederland. Hier kan alles. Maar op een, op een klein niveau als Zandvoort kan dat dus blijkbaar niet. Nou ja, misschien. Of nog niet genoeg? Niet ja, genoeg. nog niet genoeg. Nou, ja. Ja, ja. Ik denk dat, dat ja, misschien is dat inderdaad, als je een grote stad als Amsterdam, ben je anoniemer. En uh, dan is het een, in, überhaupt in grote steden ben je ja, anoniemer. Ja, in een van. kleine dorp, iedereen kent iedereen. En, dan en als je vanuit, vanuit een, een dorp naar Amsterdam gaat, die gaat erop in de grote kennelpreden, massa, dan, uh, dan is die. Roy gaat nog wat even wat zoeken, want wij moeten zo afsluiten, heb ik begrepen, van onze uh, regiehouder. Uh, nou ja, ik wens je in ieder geval heel veel plezier met uh, de Pride, voorbereidingen Dankjewel. en uitvoering. Ja. Want het gaan een aantal ja. drukke dagen worden, heb ik begrepen. Zeker. Uh, ik denk dat wij elkaar zeker nog wel zien. Absoluut. En Roy, wat had jij nu nog? Uh, volgens mij uh, moeten we nog een paar <laughs> puntjes op de agenda gaan uh, behandelen. Ja, nou, uh, ik zou zeggen, graag. Oké, okay. tot en met uh, 23 6 2020 de expositie Woendekamer in het Stansfords Museum. En tot en met 25 augustus de expositie Art with Pride. Pride and Prejudice in het Stansfords Museum met René Zuiderveld en André Donker. 24 uh, juli. Nou ja, tot en met de 24e, het Reuzenrad op het Badhuisplein. Prachtig verlicht en hartstikke leuk om een keer in te gaan zitten. Vandaag en morgen, het Japan Beach Festival op het Plein. Er staan keurige tenten, ga daar eens lekker kijken. Ook uh, 13 en 14, dat is dit weekend, Battle of the Coast, Watersport Verenigde Spot. Er is van alles te doen op het water. Ja, en 14 juli hebben we dan de opening van de EK Zandsculpturen om 5 uur op het Gasthuisplein. 9 juli plus 2 augustus Hippie Boulevardmarkt op het Badhuisplein van 12 tot 6. En 20 juli gaan we weer dansen door de straten van Zandvoort in het centrum om 8 uur. Ook 20 juli en 3 augustus Zomermarkt Boulevard op het Badhuisplein en Boulevard de Vrouwensje. En dat begint ook om 12 uur. Anja was hier net en die had het al over de regelboogborrel Rosé aan Zee voor Jong en Oud. Deze keer bij het Wapen van Zandvoort op 25 juli. Dat is goed. 26 tot 28 juli: muziek- en hippie-festival. En dat gebeurt op het Badhuisplein. En op 29 juli: daar gaan we weer Pride at the Beach, de openingsparty op het Raadhuisplein. De parade: Queen of the Beach Party op het Gasthuisplein. Nou ja, er is van alles te doen. En de programma flyers die worden binnenkort uitgedeeld. Dus kan je overkomen komen kijken. 31 juli: is de, uh, de afsluiting bij Mango's. En uiteindelijk om half 12: vuurwerk, gesponsord door Holland Casino. Wij zijn er uh, weer doorheen. De techniek is gedaan door Roy en Jelmer. Jelmer. En een nieuwe ster aan het firmament. Redactie Gert van Kuik. Eindredactie Gerry Rutte. De koffie Rick. Die staat nu aan, aan het opruimen. Roy, ontzettend bedankt. Het was weer een leuke uitzending. Ben, jou ook heel erg bedankt. En, en uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.